Je hebt de economische zuil, waarin dat je vindt bankiers, maar ook bijvoorbeeld uh, vakbondsleiders, managers van grote industriële concerns, van corporations. Geen van al die mensen zit in de politiek. Tweede zuil uh, is de, de politieke zuil. Dat zijn degenen die zij naar voren schuiven, die hun belangen moeten verdedigen. Die hebben de macht, die vormen, de machtsklik. Die dicteert wat er moet gebeuren. Dus dat systeem met machtskliks die ondemocratisch zijn en die de illusie laten dat het parlement democratisch is, dat bestaat overal.